Gossip was dat met uh, Heavy Cross. Uh, welkom bij Tweede Uur van uh, de Bananen Republiek. Uh, tweede Uur of Uur. We hebben dadelijk uh, onder andere Eden voor u... Uh, Elkertrand Trio, uh, Radiohead, het is allemaal te beluisteren. En we gaan natuurlijk de items behandelen. De, het opmerkelijke en aparte nieuws. Uh, mede kan nog altijd naar Bananenrepubliek, Republiek uit Nijmegen 1.0. Um, maar over het opmerkelijke nieuws gesproken... Uh, Judith, jij hebt al iets opgevist. opgevestigd. Ja, ik heb, uh, heb er wat gevonden. Namelijk boodschappen die je naar de ruimte stuurt... die kunnen aliens nog wel eens beledigen. De aardbewoners, uh, aardbewoners zouden niet langer boodschappen moeten versturen naar de ruimte. Uh, schunnige berichten zouden bij aliens in het verkeerde keelgat kunnen schieten... En we zouden wel eens bedreigend of beledigend over kunnen komen. En dat willen we natuurlijk niet. Hmm. Uh, de man die uh, dit allemaal vindt, dat is uh, Albert Harrison. Professor sociale psychologie aan de University of California. Hij zegt dat je verantwoord moet zijn over de boodschappen die je uitstuurt. Want als je dingen uitzendt in de ruimte over jezelf... dan moet je behoedzaam zijn uh, met het beeld dat je van jezelf geeft. Uh, hij doet het in een uh, uh, artikel van het, uh, het Laatste Nieuws... Mm -hmm. En uh, ja, de experts, die uh, waarschuwden ze dus, uh, daarvoor. Want we willen natuurlijk niet bedreigend overkomen. Als nou, als ik ik, ik heb net dus iemand een waterhoofd genoemd. Ze dat bij de Indiërs dan extra hard aankomen? <laughs> ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja maar uh, misschien als jij de weet, Jonas. Want uh, er is toch ergens een plek op de wereld, volgens mij is het Amerika, waar ze zo'n heel veld hebben met uh, ja, machines die allerlei berichten of, of signalen, of volgens mij zijn het geluidsgolven dat ze die uitzenden. Naar uh, het universum. En dan hopen ze. En dan hebben ze heel veel van die kastjes staan ergens. Heb je het over? Heb je over Area 52? Ik weet het zou best kunnen dat het daar staat. Yeah. Maar oh, ik, ik oh, oh, oh, heb oh, oh, oh, geen idee. We uh, hebben Area 51. Hebben ja, en, en we jouw 52 blijkbaar ook? Oh, dan is al, had ik het even door elkaar. Ja, je zei uh, toch uh, 51? Uh, of, 52. 52, maar dat is nog veel geheimer dan... Uh, 51. <laughs> dat is nog ja. een gaatje ah. erger. Ja, ja. En ik dan heb het, het jaar ja, een 53 ja, uit. Nou, ja, ja, dat ja, is ja. helemaal gevaarlijk Nou, ik zou dan eerder kiezen voor 52.5. Maar, ja. <laughs> maar ja, daar sturen ze dus allemaal... Volgens mij zijn het geluidsgolven. Sturen ze dan dus het universum in de hoop dat ze iets terugkrijgen. Maar dat hebben ze tot nu toe volgens mij nog niet gekregen. Daar zouden we waarschijnlijk wel wat over gehoord hebben. Maar zij doen, doet een van jullie dat? Gewoon uh, berichtjes af en toe uitzenden naar uh, de aliens die ergens uh, ronddwalen? Dagelijks, ja. ja. ja. <laughs> Ik Zoals? zou niet. Nou ja, het, het schijnt zo te zijn dat uh, als je gewoon radiosignalen die je gewoon uitzendt, die gaan ook gewoon de, de, de oh, ja. ruimte in. Hè. Oh, dus, uh, <laughs> dus, dus sinds er uh, eigenlijk radio is. Kun je dat dan, uh, zou je dat terug dan uh, kunnen luisteren? Dus misschien zit ze wel ergens in de na de nou ja. te naderepen te beluisteren? Nou ja. Ja, ja, over een tijd. Het duurt ja, tijd voordat het, maar het uh, <laughs> ja. komt, maar daar heb je ook wat. Hè, maar als, dan hebben we eindelijk uh, fans, ja. eindelijk luisteraars. <laughs> <laughs> maar, maar ze horen ook Franse bouwen, dus ze zullen ze ook wel beledigd door ja, raken, ja, denk ik. Die ja, dat ja, ook ja. Beledigd. Dan is het wel uh, afgelopen met de, met de menselijke beschaving. Als ze Franse bouwen uh, horen, dan komen ze hier wel heen. Ah, met de ruimteschepen. Frans bouwen, dat is een goede. Ik zou beledigd worden als ik Gordon. Zou horen. Ja, maar ja, ja, goed. Uh, ben ik al. Valt nou, het nou ook onder ruimteafval dan? Uh, wie Frans Bouwhoofd nee, worden Nee, als wij in de radio te horen zijn. Uh, ja, dat, dat zou, zo dat zo. zou dat waarschijnlijk is, niet ja. Maar uh, die fans zijn, uh, uh, als jullie ons kunnen horen, uh, hoogstwaarschijnlijk, dus blijkbaar. Uh, even mailen naar uh, Bananenrepubliek nijmegen ja, nou, 1net Of? of Bliblib Ja, of zoiets, ja, precies. En uh, neem IT lekker mee, want dat, uh, ja, dat uh, vond ik een goede gozer. Ja, <laughs> Kevin gaat even zeggen oh. wat ze erin hebben. <laughs> nou, goed. En wij gaan, uh, gaan verder met de Elkaline Trio. Wash away. Built to stand, come with me. Where the coolness on this. Dat was uh, Pain of feesten met linoleum. En uh, ja, van linoleum is het natuurlijk een kleine uh, stap van een, uh, naar een kat. Zeg maar, die de dood van mensen kan voorspellen. Ja, Want die dieren die gaan ons uh, aan, het, aan het hart hier bij de Bananenrepubliek. Hè? We hebben het al eerder over chimpansees gehad. Die staan wel bovenaan bij ons. Maar katten staan er niet veel achter. Um, deze week verschijnt er een boek over de kat Oscar waar, uh, waar, waar ik bij Gevin het net over had. En die wordt ook wel de engel van de dood genoemd. Wat wa krijgen we nou weer? De engel van de dood. Een um, kat. Oscar is eigenlijk een heel erg ingetogen kat. En die dwaalt wat rond in een, in een verzorgingstehuis. En het schijnt dat hij kan voorspellen dus wanneer een patiënt daar gaat sterven. Het is al een oude kat dus? Nou nee, ja, oh. ik, het, is, het is op zich niet een oude kat. Maar hij is een jaar of tien. Maar uh, wat, hij, wat, hij, wat hij doet is, do door vlak voordat mensen heen gaan, tijdens die laatste paar uur, uh, gaat hij even bij ze liggen, even snoezen. Uh, en normaal gesproken loopt hij maar wat ongeïnteresseerd rond, uh, rond door het pand, en zonder iemand ook maar enige aandacht te geven. Maar behalve dus als die persoon op het punt staat van te sterven, dan komt hij uh, even langs. En op die manier heeft die kat in vijf jaar tijd al zo'n vijftig goede voorspellingen gedaan. Vijftig goede voorspellingen? Ja, vijftig keer heeft hij dat gedaan dat hij bij iemand gaat liggen en dat die persoon dus even later, een paar uur later, ster uh, ging sterven. Um, ja, dit speelt zich allemaal af in Rhode Island, in de Verenigde Staten. En die patiënten waar het om gaat, die zijn zo dement als een malle, dus ja, die weten eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. Nee. Uh, maar wat wel grappig is, zodra die kat uh, zo bij, ergens bij een patiënt gaat liggen, ja. uh, dan roept die dokter al de familie erbij van, jongens, het gaat zo gebeuren. <laughs> ja. uh, bereid je maar even voor, uh, want het is zo gepiept. En nog grappiger is dat ze voor de gein eens een keer uh, die kat bij een man hebben neergelegd. Uh, waarvan ze wisten dat hij. Tenminste, ze dachten zeker te weten dat hij uh, binnenkort kon sterven. Maar ja, die, die, die, die kat die liep maar weg. Die, die bleef er niet bij liggen. En, en die man heeft ook een goede twee dagen nog vroeg gehouden. Dus, uh, kat... dus, dus niemand is blij als die kat eventjes uh, bij, erbij komt liggen. Zo. Ja, ik, vind het ook zo vreemd, ja. ik vind het ook zo vreemd. Want je, je zou zeggen dat dat toch een redelijk heiloze kat is. Het uh, die, die, dus die... is niet zo dat ze struikelen over die kat en dan een nek dan... <laughs> Ja, misschien. Uh, Misschien heeft hij wel een bepaald stofje, maar, uh, maar die doktoren die houden het allemaal vol. Misschien heeft hij gewoon wel heeft hij een heel eng virus of zo, en dat hij het dan overbrengt. Ja, mensen die, die daar liggen, ja. en dan uh, krijg je slons longontsteking of zo. Ja, ik zou ook erg ontsteld zijn als ik familielid was, als ik ja. zou horen op zo'n kat. <lacht> dun dun dun. Maar, maar, als het, maar de familieleden van die mensen waar het om gaat, die, die, die eren die kat. En die, in de, in de, in de berichten gaan ze helemaal zeggen: Oh, geweldig Oscar. Ja, ja tuurlijk. Want dat is. Uh, oh, de erfenis is nabij. Ja. Oscar die ligt, uh, ah. ligt weer lekker te snoezen. <lacht> Gewoon heel keihard sproeien bij zo'n bejaard in het gezicht, die dan stikt. Misschien <lacht> die <lacht> Oscar even lenen en dan ben je vrouw niet leggen als je zo best van de af wil. Nou, ja, het is wel heel bizar, vind ik. Ja, echt wetenschappelijk wordt het niet verklaard, maar het, het schijnt dat die kat uh, de geur van afstervende cellen kan ruiken. Ja, oké. Okay. Ja, ja, nou, dat is een mysterie. For your information. Ja, dat is knap. Ik vind het wel echt zo'n uh, horrorfilm, uh, zo'n thriller. Kunnen we er een uh, film van maken? Ja, ja daar had goed dat van, uh, van, uh, van. Van hoe heet hij? Die? die heeft ook it gemaakt. Uh, het is, het is ook een schrijver. Uh, ja, ja. uh, hoe heet het? Stephen, St ja, Stephen King? Ja, Stephen King. Stephen King schrijft van boeken, ja. ja. ja nou, heeft hij het niet gemaakt? Of was het gebaseerd ja, op... Ja, gebaseerd uh, op een boek. Oh, geba gebaseerd op een boek. Nou, het had goed uh, Stephen King's uh, Cat of Dead kunnen zijn. Of iets, iets in die richting. Maar goed, uh, nou, vorige week heb ik mijn, uh, mijn gal flink kunnen spuwen uh, over de politie. En ik heb, ben nog lang niet klaar. Uh, ik heb uh, de Duitse politie, de Engelse politie, de Nederlandse politie gehad. En uh, ik vind het nogal leuk om die, die Duitse politie een beetje te kakken te zetten. Nou goed, uh, moet je horen. Het is een vreemd verhaal. Het heeft ook in de media gestaan. Eerst uit de Duitse politie bewust over een hond heen en vervolgens moet de eigenaresse een boete betalen voor de opgelopen schade aan de dienstauto. De 65-jarige vrouw kreeg een rekening van meer dan 2500 euro. Dit meldt de Hamburger, nou ja, een Duits woord in ieder geval. Duitse krant. Ja, een Duitse krant in ieder geval. Uh, hond Robbie was op oudjaarsavond losgebroken en op de straat gerend. De politie kon naar eigen zeggen het dier niet vangen of neerschieten. Omdat de hond een gevaar vormde. Voor het verkeer besloten de agenten hem te overrijden. Nou goed, het is dus iemand die zijn vak waarschijnlijk niet verstaat. Want je bent ook als, als politie verplicht om zowel mensen als dieren een beetje fatsoenlijk te behandelen. Ik vind dit, uh, nee dit slaat gewoon nergens over. De vrouw draait nu op voor de, voor de reparatiekosten van het voertuig. En volgens een woordvoerder van de politie valt er juridisch gezien niets aan te merken op het opleggen van de boete. Maar uit menselijk oogpunt is het zeer natuurlijk en een vreed verhaal. Ja, de zaak wordt, wordt nog een keer onderzocht... Ik vind het sowieso een vreed verhaal. Politie kan zoiets niet maken. Uh, tis, tis ja, het is vreselijk. Het leuke van politiegaan ligt mij altijd dat je gewoon de sirene aan kan zetten en zo hard kan scheuren door de straat als je wil. Maar bij Heven heeft het ook zijn grenzen, maar in Duitsland niet. Nee, nee, nee, in Duitsland niet. Nee, natuurlijk nee, nee. in Duitsland niet. Hier in Nederland zou je het waarschijnlijk kunnen doen. Hè? Ik heb ook wel dat, dat ik op de lagere school zat. En dan was je altijd verplicht om met de hele klas naar, de, naar het gymlokaal te lopen. En die was soms in, in een ander gedeelte. Hè? Zo zat ik in de Langfors op school en moesten we in de mei En dan kwam er wel eens een politie langs die had het niet zijn sirenes aanzetten en dan schokken we allemaal en de scheurde die gauw verder. Goeie gozer. Ja, geweldige gozer. Die politie <laughs> een beetje, be beetje be kinderen bang maken. Ja, een beetje kindertjes. Uh, Misschien komt mijn, mijn politie daar wel vandaan, d dat ze als kind zo vaak langs me af zijn gescheurd. Weer een mysterie opgelost, nee. al binnen, binnen vijf <laughs> minuten. Ja, geweldig hè? Een nuttige avond. Uh, ja, een ja. hele nuttige avond is dit, ja. <laughs> nou goed, uh, wij gaan in ieder geval verder. Uh, Kings of Lyon on call. Said calm now we will Dat uh, was Eden, die die die my darling. Daarvoor hoorde u Kings of Leon met alcohol. En we gaan weer verder met opmerkelijk nieuws. Want ook ik heb weer uh, opmerkelijk nieuws. Uh, de eerste kans hebben voor uh, Darwin Award 2010 heeft zich al uh, ingediend. Ja, een elektrisch geskrok heeft ervoor gezorgd dat een uh, Braziliaans staatslid uh, overleden is op toch wel een vreemde manier. Uh, ik vond het behoorlijk vreemd in ieder geval. Hij had een klein elektrisch uh, hekje om zijn auto geplaatst om zijn auto te beschermen tegen de criminelen in zijn stad Belem Para. Het hek bevatte een flinke stroom die hij was vergeten uit te zetten toen hij naar zijn auto liep. Gevolg, de man overlijdt aan een elektrische schok. Dit is, uh, ja, dit is, dit is behoorlijk vreemd. Uh, ik neem aan dat niemand van ons ooit overkomen is. Uh, dat je, nee, ik heb uh, geen auto en geen elektrisch hek. Dus het houdt op. Ja, misschien dat ik het voor mijn fiets neer kan zetten. Maar... Zou het helpen, denk je? Nou, ik ben ook wel zo iemand die dan vergeet dat ik er netjes heb op mijn fiets heb neergezet. <laughs> ja, ja, dus dan zit je hier volgende week met die lange ja, haren over Ja, precies. Voor mijn eigen veiligheid begin ik er niet aan. Nee. En jij, Jonas? Nou, om die criminelen al aan een barbecue te stoppen, om je auto je te auto beschermen. Tenminste, ja, dat me... is <laughs> trouwens wel erg <laughs> drastisch, hè? Dat <laughs> <Ja, tomst> ja. is redelijk extreem, hè? Ja, nou goed... Eh. De waarde van een mensenleven is je auto, ja, dat oh. vind ik dan toch wel weer... Want uh, het is niet zo van, oh, het is om ze het even af te leren, maar echt gewoon één schok en je bent dood. Ja. Allemaal ja. vanwege je mooie auto. Maar mijn, mijn, uh, mijn oma, die zou zeggen van uh, wie een kou gaat voor een ander, die valt er zelf in. Ja, ja. zijn oma. Ik, ja. Maar um, <laughs> de favelas van Brazilië, uh, dus ja, uh, dat is je natuurlijk middogeloos, dat is misschien ook mee te maken heeft. Ja, dat kan. Dat kan. Ik, ken, ik ken Brazilië verder eens niet. En, uh, vooral ah. Bela ah. en Para niet. Ah. Ik vond het in ieder geval een zeer, zeer opmerkelijke bericht. En, uh, nou, deze is in de race voor, voor een darwin al Dus zij is al genomineerd? Ja, kans hebben meer. Elk jaar gebeuren gewoon een aantal dingen. En aan het einde van het jaar gaan ze terugkijken. van Wat we zijn nou de domste dingen? Ja. Een paar weken geleden hadden we van 2009 banners. Maar misschien met deze ja, nog een ja, finale. Ja. <laughs> nou, vooral me nou, dat ze elektriciteit hebben daar in Brazilië en die wijken. Want... Uh, dat valt ja, ook, ja. ook soms tegen. Ja, ja. Ja, ja de ook nog misschien zo'n aggregaten erbij of zo, om, om voor stroom te voorzien. Dat kan. Ja. Dat zou kunnen, ja. Maar, maar hoe vergeet je dat dan? Dat je gewoon, ja, je hebt een hek om je auto. Dat, is, dat valt sowieso wel op. Ja, en dan ja. ook nog van, hé, hey, ik kan je geen stroom opstaan. Het is, het is een staatslid, hè. Dus, ja, die, die zal het wel ontzettend druk met uh, van allerlei dingen die met de staat te maken hebben. En die zal wel uh, al lezend door zijn papieren uh, het autohekje geprobeerd hebben te openen. Zou je uh, denken? Nou, waarschijnlijk Of er, er is iets met zijn termijnsgeheugen aan de hand. Dat hij denkt, wat, wat is dat hek? Wat doet het daar? Ja, precies. <laughs> dat hij het gewoon niet meer weet. Je <laughs> nee. moet ineens aan de, aan de scène denken, Jurassic Park, dat de stroom uitvalt en dan ineens... Verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Maar... Ja, ja. Dat, dat, zou, dat zou goed maar kunnen. Maar dat ja. dinosaurus en auto. Dus ja, dat dus, ja. ja. een beetje Verwaardig schooi, is ja. verschil. Verwaardig ja, verschil. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. En uh, wij gaan weer verder met Radiohead. Let down. Mine is the bear, let's play, clowns. En uh, ja, ik heb natuurlijk uh, een, nog, nog meer op, opvallend nieuws. Voordat je, uh, voordat je verder gaat met op, opvallend nieuws, hebben we ja? nog wat aliens gemaild? Uh, nee. Nee? Wat knap lullig is dat, hè? Ja, ja dat is, uh, ja, dat ja, is een dat... klappend gezicht eigenlijk. Uh, ja, Deze eigenlijk wel. wel, hè? Dat is een klappend gezicht. Na, na, na, nou <laughs> heb ik echt een hekel aan ze. Oh, zeg ik nou niet. Straks beledig je ze. En dan pakken ze jou. Nou, ik denk dat ik misschien ook verantwoordelijk word gehouden voor de woorden die jij nu in het radioprogramma uitspreekt. Nou, ik ben een, een volwassen vent. En, ja, en, klopt, uh, maar ik, uh, ik wil geen ruzie mensen. Ik wel. Met alle okay. plezier zelfs. De nieuwe Will Smith. <laughs> ja. <laughs> Ik zit er voor Marco de nieuwe Will Smith Ja, nou ja, goed. Het, het is, is wel het best. Hebben. Maar jij had het over Will Smith en we blijven even in Amerika. Wat? Ja, we <laughs> weten. Dat, is een, dat is een heel mooi bruggetje, Marco. Ja. <laughs> nou, ja, goed. We, we weten allemaal dat uh, um, <laughs> ja, die, die Amerikanen, dat zijn allemaal vrachtwagenchauffeurs. Of, ja. Ja, een, een hele hoop. Dat zijn, hoop. zijn allemaal van die echte truckers. En uh, ja, nou in ieder geval, de uh, Amerikaanse vrachtwagenchauffeur, die heeft een vrouw doodgereden doordat hij in de cabine naar porno zat te kijken. Ah, uh, mannen. Romantisch. Uh. Ja, nou ja, goed, als jij dat uh, on onder romantisch bestaat? dan heb ik liever een vrouw bij me in de cabine voor uh, live porno dan dat ik daar... Uh, um, nou, als je zo'n gevaarlijke situatie hebt, je hebt geen idee over de gevaarheid op de weg uh, waarschijnlijk. Uh, nee, nee, nee, nee nou ja, het, het was behoorlijk uh, gevaarlijk in die cabine. In ieder geval uh, de 45-jarige chauffeur, die had een laptop op zijn schoot liggen. En uh, merkte de vrouw die met pech langs de kant van de snelweg stond uh, niet op Hij zat bovendien al 27 uur uh, onafgebroken achter het stuur uh. Uh, De man is uh, opgepakt En uh, het 33-jarige slachtoffer laat twee kinderen achter Het ongeluk gebeurde in december Maar de man is afgelopen dinsdag pas opgepakt Dit, uh, ja, dit, dit, viel, dit viel mij op En uh, uh, mij niet alleen uh, Het moment uh, van het ongeluk op het moment van het ongeluk was de man een pornofilm aan het kijken. Dat meldt CBS News. Nou, dus. Er zijn heel veel manieren waarop je ouders kunnen sterven. Maar wat vertel je eigenlijk die kinderen? Dat is toch niet echt een heel erg een mooi verhaal. Wat porno aan het kijken? <laughs> nee, nou. dat, dat, dat je moeder is overleden. Doordat een vent ergens uh, zich zat af te drukken op een of andere B-film uit Scandinavië. <laughs> en dat, dat, dat daarom je moeder er niet meer is. Dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Misschien moet je dan nou gewoon ja. liegen. Misschien moet je gewoon ja. een ander verhaal ja. vertellen. Ja. <laughs> soms is het wel niet het beste. Ja. ja, ja. Nee, maar wat zou je je kinderen moeten vertellen? Ja, gewoon mama is weggelopen, Zou houdt niet meer van je. Zelfs dat is misschien nog minder erg dan... Uh... Dat, is, dat is nog beter, ja. Vind je? Nou, misschien ook niet, maar... <laughs> nou, ik zou eerder kunnen leven met het feit dat mijn moeder uh, doodgereden is. En het gaat misschien ik, heel... Ik ben het ook niet helemaal serieus. <laughs> Oké, okay. nou... Dan... Zelfs door porno? Zelfs dan <laughs> nog? Ja, dan, dan dat ze uh, wegloopt en zegt... Ik, ik geef niet meer om je. Het interesseert me niet meer wat je doet. en dus zoek, Ik ben zoek even het... sigaretten halen en... Uh, ja, en, en ze, ze, ze komt nooit meer terug. En dan, weet, weet je wat dan het ergste <laughs> van het verhaal is? Nou. Dan krijg ik mijn pakje sigaretten ook niet. Nou. Dus, ja... Ja, dat is. Ja, ja, ja. Nou goed. Uh, uh, nu, uh, nu, nu, de Milan-Republiek is niet verantwoordelijk als je hierdoor gaat roken en daar over jaartjes twintig lang kan Nou, we, we blijven even lekker bij de sigaretten. Uh, uh, een fabrikant die vergoedt. Uh, Roker voor ontploffende sigaret. We kennen allemaal wel van die knalsigaren, die zijn leuk. Maar uh, in, in een, een Indonesische sigarettenfabrikant... die heeft zich verontschuldigd en wilde medische kosten vergoeden... van een man die zes tanden verloren heeft toen hij aan het roken was. Nou, dat is dus knap, want niet iedereen verliest zes tanden als hij aan het roken is. Niet iedereen? Nee, niet iedereen. Het is mij nog niet gebeurd, laat we het zo zeggen. Om mysterieuze redenen ontplofte de sigaret. Uh, dus uh, uh, uh, die Indonesische man Een 31-jarige veiligheidsbewaker Die reed op zijn motor Naar bij Jakarta Toen hij uh, een sigaret van het merk Klas Mild opstak uh, Twee dingen vallen mij hierop uh, Klas Mild, nog nooit van gehoord en hoe kun je roken als je op een motor zit? Ja, en hij had zijn helm op. Dat vind ik ook wel weer... Uh, ja, ja. Ik geloof niet helemaal. Nee, maar nou, hij, ik denk hij, dat hij gewoon uh, per ongeluk uh, uh, de binnenkant van zijn helm of zo... in de fik heeft gezet. Weet ik veel. Ja, inderdaad. En dan, hem te betalen. Nee, oh, en dan gewoon hun... hun, hun uh, ja, hun, of dat hij uh, vuurwerk aan het uh, afsteken was of zo. Omdat ja. hij dan uh, de, de, de sigaret weggooide en, en de dikke... Uh, ik kan in zijn mond Of het is iemand die niet zo fan is van tabak, maar juist van buskruid? Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Nou, om ongekende uh, redenen ontplofte de sigaret plotseling. Daarbij uh, raakte Susanto, naar eigen zeggen, gewond aan de mond. En ook zijn motorhelm liep beschadigingen op. Dus hij droeg wel degelijk een helm. Uh. Ja, dat zei ik. Oh, sorry. Er stond geen, geen helm Nee, ik vond, daarom vind ik ze raar. Maar hij had een helm op en hij ja. was aan het roken. Dat ja. vind ik heel knap. In het ziekenhuis kreeg hij verschillende hechtingen. Uh, hechtingen. Sorry mensen. Het spraakwater was op. Uh, en enkele tanden moesten getrokken worden. De fabrikant heeft aanvaard om alle medische kosten te betalen. Uh, dat, dat meldde de man zelf dinsdag. Hoe, dat staat er niet bij. Uh, de politie start een onderzoek en wil weten, uh, wilt weten komen wat er precies in de sigaret zat. Uh, nou ja, ...Suzanto heeft al besloten om te stoppen met roken. Dat, uh, ja. Ja, is, is het de reden om te stoppen, Gavin? Als, ja. uh, als er een sigaret in je mond ontploft? Nou, ja, ik, uh, ik denk het wel. Ik denk dat hij wel heel erg is, uh, is geschrokken. Maar ik vind het raar, want ik denk toch echt dat die uh, fabrikant probeert uh, een boot uit te draaien. Ja. Nou, dat lijkt me dus niet, want in Indonesië rookt meer dan 60% van de mannen. Dus ja, die, die ene persoon die zegt die sigaret ontploft... Ja. Er zit 60% van die anderen die zegt, nou, laat maar lekker ontploffen, ik rook door. Maar als ik het goed heb gegeven heeft, krijgt hij ook 400 euro uh, schadevergoeding, toch? Nou, dat is een Indonesië bij al een miljardair dan. Ja. ja, inderdaad. Nou, nou ja, dat is je... geven. Nou, maar En ook maar, ook maar afwachten of hij het uh, voorhoudt, dat stoppen met roken. <laughs> ja, <laughs> dat, is, dat is maar wachten. Ja. Misschien was het nog veel erger geweest als je zijn helm niet op had gehad. Want zoals Bert Visser zegt, niet alleen bij het bloemschikken bij het uh, motorrijden en bij het roken... is het misschien ook heel, heel belangrijk dat je je helm draagt... Ja. Oh, je kent het stukje niet toeschijn van Blinskin? Uh, nee, Blue Skate. nee. We gaan om te kijken. Nee. Maar er zijn er denk... nu zeker, zeker vier mensen keer te lachen. Ja, zeker, <laughs> <vr>. <laughs> zeker vier, zegt hij dan. Zeker vier. Nou ja, goed. In ieder geval nou, nog meer opmerkelijk nieuws: Cubanen proberen naar de VS te varen in een taxi. Ja, een varende taxi, va varen in een Heel taxi. hè. varen in een taxi. En uh, we zitten wel in, uh, in Cuba, dus waar ze Spaans spreken en niet in Duitsland. Waar ja, onze gezichten waar, waar, waar zijn in en vraagtekens op dit ja, moment ja. maken. Ja, nou, ja, goed, dan zal ik die vraagtekens even in uitroeptekens veranderen. Uh, verbaasde uh, beambten van de US Coast Guard hebben een groep uh, Cubaanse immigranten onderschept die onderweg waren in een drijvende taxi. De Mercury uit 1949, die ooit de straten van Havana sierde, was nog 20 mijl verwijderd van Florida's Key West. Het schitterende voertuig was uiterst zorgvuldig omgetoverd tot een zeewaardig vaartuig. Er zaten twaalf Cubanen in die hoopten op een nieuw leven in de VS. Cubaanse migranten maken al sinds jaar en dag waaghalzige acties, uh, tochten door de golf van Florida in bijvoorbeeld Diepvriezers en badkuipen. Het uh, is, is, is een soort van zeepkistenrace race op zee, hè? Als ik het zo goed begrijp uh, wat, wat daaruit komt. Maar dat geeft maar weer aan hoe erg ze daar weg willen. Ja, Dat inderdaad. zegt ook weer een heleboel ja, denk ja, ja, ja. ik. En, en dat ze dan al die moeite nemen om zeg maar, een taxi tot een soort uh, amfibievoertuig uh, <laughs> om te bouwen. <laughs> ja. Zat er ook nog een taximeter in of zo? En een uh, taxichauffeur. Oh, dat, dat, nee, dat, dat staat er niet bij. Maar ja, goed... Uh... Nee, nee, de uh, die drop je even uh, af. Ja. Nou, over voertuigen in Cuba, Cuba gesproken. Ik ben er zelf niet geweest, maar wel iemand die ik ken. En daar schijnen ook heel veel van die Nederlandse bussen rond te rijden. Dat je gewoon rondrijdt in de bus waarop staat Dordrecht West of zo. Echt? Ja, die hebben ze hier allemaal geëxporteerd ge ge ge naar Cuba... En die bussen die gebruiken ze daar nog. Dus misschien is het nog ja, wel ja. handig om zoiets te gebruiken als je naar... Dus, dus, dus onze nieuwe en schone brengbussen in Nijmegen en Arnhem, uh, die hebben Novi overvangen. En die zitten nu allemaal op Cuba. Ja, dat, ja, dat klopt. klopt. Ja, dus, ze hebben Nijmegen, Nijmegen heeft bussen aan, aan uh, Cuba Aan Cuba geschonken. Ja. Nou. Dus, uh, dus binnenkort zullen ze dan wel uh, met, uh, met uh, lijn uh, 6 naar... Uh, nou, Groesbeek of zo, weet ik veel. Ja, lij lij Lijn 5 gaat naar Groesbeek. Oh, Lijn, Lijn 6 is Neerbels Oost en, en Brabant via oh. Malte. En, en, en, en dan zit er een Cubaan en dan zit er geschreven, Gavin is, loser. <laughs> ja, ja, ja, dan ja, is dan een loser. Ja, dat staat overal en, van, eh, tegenwoordig. Eh, volk, wij houden het even bij het openbaar vervoer. Wij gaan verder met In Mogum Heap, First Train Home. Yeah, Imogen. First Train home. Uh, daar waren ze niet zo blij mee dat ik het uh, verkeerd uitsprak. Uh, mijn, mijn excuses uh, Judith. Maar ja. Ja, niet okay, nou, nee, het is gewoon Je moet is een beetje je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zonder mij redden. Ik ga. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een gaan toch proberen. een beetje een toch proberen. Oh, <laughs> toch proberen. Mooi. Ik zal, uh, genieten, um, met een beetje een beetje een beetje een beetje in beetje een en een beetje een En een beetje in Of een en een banaan. een beetje een beetje een dus die zal ook niet zo snel uh, ontploffen. Cubaanse sigaren rook ik ook niet. En daarvan weet ik 100% zeker dat ze niet ontploffen. Dit was de uh, vijfde aflevering uh, Bananenrepubliek. Uh, ik hoop ervan, ik hoop in ieder geval, dat u ervan genoten hebt. Ik heb er zelf van genoten. Ik mag mijn collega's bedanken. Jonas, Judith, Geven. Fijn dat jullie er waren. Ja, applaus voor jezelf, dames en heren. En, uh, nou ja, goed... Uh, we gaan verder met een normale playlist. En jullie ook eh, liever buiten wezens? <laughs> ja, <u>? ja, ja, ik niet beledigd toch Even mailen. En uh, ja, we hebben jullie graag in de uitzending. Dus uh, als je het hoort, uh, heel graag. En uh, natuurlijk zijn de luisteraars ook uh, nou ja, bijna verplicht te mailen, zou ik zeggen. Want onze inbox ja, is zo verschrikkelijk is echt leeg. hij is heel leeg. Ja, hij is echt heel leeg. Dus hij geeft echt continu aan geen nieuwe berichten. <laughs> Dat is... Uh, Behoorlijk lullig. Voordat het te triest wordt, uh, ja. lijkt het me wel ja. afstandig om te gaan afsluiten. Ja. <laughs> ook negatieve mail is welkom, want dan hebben in ieder geval mail. Ja. En een reden om iemand eruit te flikkeren. Dus, <laughs> zodoende, goed mensen, fijne avond.